12 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Rijksmuseum op punt van opening. GGZ Nederland wil strengere regels voor toelating klinieken... en vliegtuig land in zee bij Bali.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 Die op dit moment het museum opent. Ze draait aan een grote goudkleurige sleutel. En die zit in een uh, groot koperen slot. Staat op die oranje ketwolk op het museumplein. En dat is dus zojuist gebeurd. En op dit moment ontstaat er vuurwerk oranje wolken schieten uit het dak van het uh, Rijksmuseum. En een spandoek wordt uitgerold. Rijksmuseum, welkom. En dat is dan de tekst. Op dit moment, dus die openingshandeling. Terwijl een historisch vliegtuig rondjes cirkelt. Daarboven het Rijksmuseum. Kort vuurwerk en even de stilte van de koninklijke harmonie. Die ook opgesteld staat op die ketwolk. Met grote paukenslagen en een gong. Als muzikale begeleiding van die ceremoniële opening. Dus de koningin die daar staat bij de sleutel samen naast de directeur van het Rijksmuseum, Wim Pijbus. Het museum is geopend tien jaar nadat het dichtging vanwege de verbouwing die veel te lang duurde. Koningin die zojuist al binnen is geweest... al wel uh, een eigen privé rondleiding heeft gehad het afgelopen half uur. Uh, ze is ook toegesproken daardoor, daardoor de, het officiële moment was daarbinnen... met ook speciale muziek van de trompetist Erik Vloeimans... van het Nederlands Ensemble. Een speciaal gedicht van dichter Remco Kampert. Ik had het allemaal graag willen laten horen... maar dat mogen we niet laten horen. Dat is op een of andere manier geheim gebleven. Niet voor de burgers zoals het museum wel op dit moment wordt teruggegeven aan de burgers. Want dat is het idee van deze ceremonie. Op dit moment loopt de koningin weer naar binnen over die oranje ketwolk, gevolgd door de koninklijke harmonie die haar begeleidt. En dan achter haar aan mag dan het publiek naar binnen. Tot 12 uur van nacht mag iedereen naar binnen, gratis en voor niks, achter de koningin aan over die oranje ketwolk. En dat zijn aardig wat mensen hoor, hier die langs de dranghekken staan. Mensen die gekomen zijn om de koningin te zien, die zijn er ook gezinnen en heel veel mensen die ook echt heel graag... meteen nu vandaag naar binnen willen. Zoals die mevrouw die er vanochtend al vroeg was... omdat ze niet kon wachten. Ik vind het wel helemaal geweldig. Het helemaal, we hebben er heel lang op gewacht. Maar ik vind het nou wel erg feest, moet ik zeggen. Heeft u het ook gemist eigenlijk in die tien jaar? Ontzettend ja. ja? Want ik kwam hier vaak daarvoor. Nou, Ik kon in en uit gaan als ik wilde. Maar ja... Het was natuurlijk vooral omdat de andere musea ook uh, gewoon dicht waren. Het stedelijk was dicht. En, en nu is opeens alles weer open? Of we ons centrum kwijt waren. Nou begint het en als nou het van Gogh nog, dan zijn we er weer gewoon. Ja. Ja, gewoon. Waar kijkt u naar uit straks om, om weer te zien? Ja, ik, het gebouw ziet er zo imponerend uit. Het lijkt voor mij of het gewoon een heel, een heel nieuw gebouw is. Het dus dat, oh, dat is ook wel spannend het, of het nog wel vertrouwd is. Ik vind het hartstikke spannend het hartstikke spannend. Reacties van het publiek bij het zojuist geopende Rijksmuseum in Amsterdam. De Volkskrant heeft een eigen verslavingskliniek geopend. Op papier dan. De journalisten zijn niet echt van plan verslaafd te behandelen. De krant wil hiermee aantonen dat er weinig nodig is... om een verslavingskliniek te openen... met goedkeuring van het ministerie van Volksgezondheid. Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland... de branchevereniging van verslavingsklinieken. Goedemiddag.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 ja, een deel van het geld loopt natuurlijk ook op die manier weg. En dat vinden wij onacceptabel. Ja, want hoe loopt het geld weg dan? Het geld loopt weg doordat zij rekeningen sturen die door verzekeraars betaald worden... Uh, voor zorg die uiteindelijk helemaal geen effect heeft. En vaak die patiënten op een andere manier alsnog in de reguliere verslavingszorg terugkomen... en daar dan wel goed behandeld worden. Dus het is ook nog eens twee keer kosten. Waarom zijn de regels eigenlijk nu zo soepel? Toen in 2008 de zorgverzekeringswet voor de GGZ inging, is er ruimte gekomen in de markt voor nieuwe aanbieders. En het ministerie heeft er bewust voor gekozen om die toetredingsdrempels laag te maken. Om te zorgen dat nieuwe instellingen ook daadwerkelijk een plekje konden krijgen in die markt. En we moeten nu toch helaas constateren dat dat wel erg makkelijk geworden is. Wat, wat moet minister Schippers doen, vindt u? Aan de voorkant zouden veel meer regels moeten komen. Regels komen om de toelating uh, veel beter te controleren en te kijken of er daadwerkelijk behandelaren zijn die dit kunnen. Of richtlijnen worden toegepast en of er uh, aan de transparantie eisen kan worden voldaan. Om te voorkomen dat je natuurlijk achteraf bij iedere patiënt materiële controles moet gaan doen om te kijken of het daadwerkelijk zo gebeurt. Dus. En je zou moeten regelen dat verzekeraars alleen maar hoeven te betalen als er daadwerkelijk een contract is gesloten met een instelling. En nu kan iedereen zomaar vrij declareren. Dank u wel meneer Van Rooij, directeur GGZ Nederland.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 Er zou één passagier gewond zijn geraakt. Volgens consponent Michel Maas is Lion Air een grote luchtvaartmaatschappij in Indonesië. Dus eigenlijk de, de grootste binnenlandse luchtvaartmaatschappij. Groter dan de nationale maatschappij Garuda. En ze hebben onlangs enorme uh, investeringen gedaan. Ze hebben voor miljarden en miljarden hebben ze nieuwe vliegtuigen gekocht. En ook dit vliegtuig was uh, behoorlijk nieuw. Het was uit uh, 2011. Dus uh, je kunt ervan uitgaan dat het daar niet aan gelegen heeft. Lokale media melden dat het vliegtuig de landing te vroeg heeft ingezet... waardoor het net voor de landingsbaan in zee terecht kwam en in tweeën brak. Maar duidelijk is het niet. De reden voor het ongeluk wordt gezocht in het slechte weer. Het was op dat moment heel donker, heel zwaar bewolkt. En uh, ja, dat, dat zou de piloot uh, uh, in de war hebben gebracht... en daardoor zou hij uh, de landing niet goed hebben kunnen inschatten. Het toestel van Line Air kwam uit Bandung op Java... en de luchtvaartmaatschappij staat in Europa op een zwarte lijst. Rusland heeft in antwoord op Amerika ook een lijst bekendgemaakt... met mensen die het land niet meer in mogen. Dat heeft allemaal te maken met de zaak Magnitsky. Een Russische klokkenluider die in 2009... onder verdachte omstandigheden stierf in een cel. Kostelend David-Jan Godfra in Moskou. David-Jan, wie was die Magnitsky ook alweer? En waarom winden de Amerikanen zich zo op over deze zaak? Nou, Sergei Magnitsky, je zei het al, hij was een klokkenluider... die uh, een megafraude door politiemensen en mensen bij uh, de Belastingdienst heeft uh, geopenbaard in 2009... Uh, maar in plaats van dat die mensen vervolgd werden, is hij zelf in de gevangenis gesmeten. En je zei het al, ook al, uh, daar is hij onder uh, verdachte omstandigheden uh, gesproken. Nou, de baas, de toenmalige baas van die uh, Magnitsky, William Browder, een Amerikaan... die heeft vervolgens, is hij aan, het, uh, aan het lobbyen gegaan in uh, de Verenigde Staten... Om de, uh, de verantwoordelijke voor de dood van zijn werknemer uh, te straffen. Uh, door ze bijvoorbeeld het land niet meer in te laten komen, maar ook hun te goede te laten bevriezen in de Verenigde Staten. Dat is uh, de, de wet die uh, uh, daartoe strekt. Die is eind vorig jaar getekend door president Obama. En daar hoorde dus de, een lijst bij van Russen die betrokken waren bij de dood van Magnitsky. Nou, die lijst is gisteren openbaar gemaakt. Er staan 18 mensen op, althans op het openbare deel. En dat zijn vooral functionarissen die ervan verdacht worden... om betrokken te zijn geweest bij uh, de dood van Magnitsky. Nou, de Russische overheid heeft daar woedend op gereageerd. En in antwoord dus de, de lijst die vandaag bekend is gemaakt, uh, openbaar gemaakt. Ja, want ze komen dus met een eigen lijst, met persona non grata. Wie staan daar allemaal op? Nou, dat zijn vooral functionarissen uit de periode van, van George Bush. Um, onder andere de, de chefstaf van vicepresident Dick Cheney staat erop. Er zijn uh, commandanten van, de, uh, de, van het detentiecentrum op Cuba, Guantanamo Bay... Uh, omdat de Russen zeggen van daar worden ook mensenrechten geschonden. Uh, en er staan twee senatoren en een lid van het Huis van afgevaardigden op... die zich hebben uh, sterk gemaakt voor die Magnitsky-wet... Voor, uh, voor de lijst van Russen die Amerika niet meer in mogen. Ja, nou, Amerika een lijst, Rusland een, reis, eh, een lijst. Eigenlijk staat het nu 1-1. Blijft het hier nu bij? Ik denk het eerlijk gezegd niet, want de verhoudingen tussen de twee landen zijn hierdoor wel behoorlijk verslechterd. Uh, de, wo de woordvoerder van president Poetin zei gisteren al dat uh, die whiskylijst, dus de lijst die de Amerikanen gisteren pub publiceerden, negatieve, hele negatieve zelfs, consequenties zal hebben voor de onderlinge verhouding. Um, nou, de Amerikanen gaan ongetwijfeld hier op deze Russische lijst uh, boos reageren. Uh, een goed punt is misschien wel dat aanstaande maandag uh, de veiligheidschef van president Obama naar Moskou komt en wellicht dat, dat, dat dan de rimpels een beetje glotgestreken kunnen worden. Dankjewel, David Jan. Gaan we terug naar Matthijs van der Wiel. Want tien jaar is het Rijksmuseum dicht geweest. Koningin Beatrix opent het zojuist om 12 uur en nu kan het publiek naar binnen. En Matthijs is het dringen. Ja, bijna mogen ze naar binnen. Ik ben een stukje van het museum afgelopen richting uh, de andere kant van het plein. Naar het begin van die oranje loper, die catwalk. Waar nu nog uh, die muziekkorpsen, dertien zijn het er, uh, op uh, paraderen. En dan achter dat dranghek staan dan de mensen die niet kunnen wachten. Die staan te popelen, hè? Popelen is het goede woord. <lacht> ja hoor, ik sta te popelen. <lacht> Legt u dat eens uit, waarom het zo belangrijk is om nu meteen naar binnen te kunnen? Nou, gewoon. Hij, hij is jarig, hij vieren eindelijk zijn verjaardag. En het was daar een leuke dag van maken. En Vanavond maar het viel toevallig samen met de opening van het Rijksmuseum. Ja, een ceremonie die eigenlijk zo voorbij was. Hè? Die hebben ze tien jaar lang verbouwd. Ja. Hè? En ja, dan binnen een minuutje was het hier uh, gebeurd. Ja, inderdaad. Nou, we hebben niet veel van kunnen zien. Maar die uh, zeg maar schermen staan een beetje te, oh. ja, verdekt opgesteld. Ook dat nog. Ja, ze hadden veel meer moeten doen. Eigenlijk. Maar goed, het gaat om de kunstwerken. En nu ja, kunt ja. ze zo weer zien. Ja. Ja, en mevrouw hier ook, die al binnen is geweest. Hè? Hoe kan dat eigenlijk, mevrouw? Omdat ik uh, vriend van het Rijksmuseum ben. Ja. En dan krijg je... Ja, heb je... U was een van die gelukkigen die een preview kregen. Wij kregen een preview. Zonder de hele meute hier. Zonder de hele meute hier. En, ja, en hoe was het? Met en drankjes. Want we zijn helemaal lekker gemaakt in de krant en op nou, televisie wekenlang. Het is echt de moeite waard. Ik had natuurlijk al tijdens de verbouwing, daar had je de hardhat tour. Dus daar had ik ook al zeker vier keer... In de loop der jaren was ik binnen geweest voor de verbouwing. Ja, de, de, de vraag stel ik voor... eigenlijk van, kan het niet uh, alleen nog maar teleurstellen... als je zoveel lof hebt gelezen nee, in de krant? Het nee, het is echt het is prachtig geworden. Ja. Het is echt waar. Oké, okay, nou, wat, het, geduld, uh, het geduld moeten we opbrengen, maar het duurt lang, hè? Het duurt nog heel erg lang, ja. Ja, want ze is al vijf minuten weg, de koningin. En al die fanfares. U wilt naar binnen. Ik wil heel graag naar binnen, ja. Nog heel even wachten. En dan uh, gaan de dranghekken zo opzij worden geschoven. En dan mag iedereen achter de de koningin aan. Over de Oranje Ketwolk. Het fietstunneltje in. Het heropende Rijksmuseum in. Matthijs van der Jof, vanaf het Museumplein. Nog rekening de hoofdpunten in Amsterdam heeft koningin Beatrix dus zojuist het Nieuwe Rijksmuseum geopend. GGZ Nederland wil strengere regels voor toelating klinieken. Nu de Volkskrant een eigen verslavingskliniek heeft geopend. En een vliegtuig van Lion Air is bij het Indonesische eiland Bali in zee terechtgekomen. Alle zeker 101 inzittenden en zeven bemanningsleden zouden ongeluk hebben overleefd. Tot zover het uitgebreide nos chanaal Zometeen hier op Radio 1. De WPRO met Argos. Op de nieuwe mobiele site van Management Boek kun je uit 18.000 artikelen kiezen en ze zijn snel. Voor 9 uur s avonds besteld is morgen al in huis. Management Boek op mobiel. Gewoon meer.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. En ik wens u een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Hoe bedrijven, banken en rijke particulieren... de belasting ontduiken via de maagdeeilanden en andere paradijsjes... Dat is te vinden in de Offshore Leaks. Een internationale groep van journalisten werkt daarbij samen. Voor Nederland doet trouw mee. En straks komt trouwjournalist Joop Bauma erover vertellen. Radio 1 Argos. Maar eerst het Argos onderzoek. In het sociaal akkoord dat deze week werd gesloten, staat dat verdere liberalisering van de transportmarkt ongewenst is. De regering gaat in Europa pleiten tegen een versoepeling van de cabotageregels. Cabotageregels? Zegt u niks? Nou, dan bent u geen vrachtwagenchauffeur. Die hebben er namelijk dagelijks mee te maken. En hun werk wordt er behoorlijk door verziekt, zeggen ze. Hoe dat allemaal komt, dat heeft Gerard Leenders voor u uitgezocht. Vlam in de pijp en snel luisteren naar zijn verslag. Nou, we zijn hier met uh, het wegtransport en de binnenscheepvaart. Die heeft zich verenigd bij het Europees Parlement. Om te protesteren tegen de huidige regelgeving. En onder de kostprijsrijden en het openstellen van de marktwerking enzovoort. Waardoor veel transportbedrijven hun binnenvaart schepen viert van. Waarom bent u daar nou bij een demonstratie van binnenschippers? Nou, het is een samenwerkingsverband tussen de binnenscheepvaart en het wegtransport omdat wij dezelfde problematieken kennen. De lage kostprijs, de lage vrachtprijzen die we hebben. Uh, invloed dat die dus natuurlijk ook vanuit Oost-Europa komt, komt. Die rijden voor 20 tot 30 procent onder de kostprijs. Nou, ook de binnenvaart kan daar niet meteen op. Klaas de Waard, voorzitter van een organisatie van kleine wegvervoerders... eergisteren bij een lawaaiige demonstratie van binnenschippers in Brussel... bij het Europees Parlement. En volgende maand staat de Waard weer in Brussel. Dan met naar verwachting duizenden Europese vrachtwagenchauffeurs. Want het gaat slecht in de sector. Dat zegt ook Alexander Sackers, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, TLN... de werkgevers in het vrachtvervoer. Het feit uh, is dat in 2012 30% meer faillissementen zijn geweest in onze sector. Dat er nogal wat bedrijfsbeëindigingen zijn geweest en ook bedrijfsovernames. Dus dat is uh, een slecht uh, bericht. En wat is dan de directe oorzaak? Nou, het vet op de bot is eraf, hè? als je, je realiseert dat in het traditionele transport uh, heel weinig geld verdiend wordt. Uh, het vervoeren van een, een pakje of van een container. Daar zitten niet zulke uh, forse marges op. Uh, en, en zeker in zo'n crisistijd waar de prijzen heel strak gaan. Uh, daar hou je er niets aan over. Het is zelfs zo dat, uh, dat er soms onder de kosten gereden wordt. Uh, dus dan, uh, ja, dan kun je ook niet investeren naar de toekomst toe. Dus dat, uh, dat maakt het allemaal lastig. En een van die kostenposten is dan ook bijvoorbeeld de personeelslast. Het hele probleem waar ik een probleem mee heb, en ik denk de meeste van mijn collega's, en waar eigenlijk iedereen in Nederland een probleem mee zou moeten hebben, is dat er gewoon geconcureerd wordt op arbeidsvoorwaarden. Loek Koenders, woordvoerder van Chauffeurstoekomst.nl. Een clubje chauffeurs dat zich onder het motto Samen staan we sterk inzet voor de rechten van de Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Die rechten staan onder druk door de komst van Oost-Europese chauffeurs.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 Over de resultaten van dat onderzoek bericht het NOS-journaal van 21 december 2011. Slavenarbeid in de transportsector. Illegale arbeid en onderbetaling, vooral van buitenlandse chauffeurs... komen in de Nederlandse transportsector steeds vaker voor. De arbeidsinspectie controleerde 200 bedrijven... en bij 26 vervoerders werden illegale praktijk ontdekt. Transportbedrijven verzinnen constructies om loonkosten te drukken. Ze halen chauffeurs uit Oost-Europese landen die voor hele lage lonen werken. Of ze openen nepbedrijven in die landen om de Nederlandse CAO te omzeilen. Ook de arbeidsinspectie is geschrokken. U gaat nadrukkelijk de controles verscherpen? Wij gaan de controles inderdaad verscherpen. We krijgen ook geregeld meldingen. Vandaar ook dat wij de afgelopen jaren zo'n 200 controles hebben gedaan. En in een aantal zaken hebben we onderbetaling aangetroffen. Werkgevers en werknemers maken in een nieuwe cao in juni vorig jaar afspraken, meldt het Radio 1-journaal. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die voor Nederlandse bedrijven werken... moeten voortaan betaald worden volgens de Nederlandse cao. Dat hebben de werkgevers en werknemers in de transportsector vandaag afgesproken. Maar de controle op die afspraak is slecht, zeggen de bonden. En de werkgevers zijn heel creatief in het verzinnen van nieuwe constructies. Dat bleek twee maanden geleden in een uitzending van Nieuwsuur. Je bent in Nederland vrachtwagenchauffeur, maar zonder dat je het weet ben je in dienst van een firma op Cyprus. Het heet premieshoppen. Werknemers op de loonlijst zetten in een land waar de minste premie betaald hoeft te worden. Het werkt als volgt. De chauffeur treedt uit dienst bij zijn werkgever en wordt aangenomen door een bedrijf op Cyprus. Daar betaalt hij een veel lagere premie. Vervolgens gaat hij gewoon aan de slag bij zijn oude baas, die niet langer zijn werkgever is, maar zijn opdrachtgever. Zo wordt 30% op de personeelskosten bespaard. Sinds de openstelling van de grenzen voor Oost-Europese transportondernemers in 2004 zie je op de Nederlandse snelwegen steeds vaker een trekker met een Pools, Letts, Litouws of Tsjechisch kenteken rijden. Ze zijn goedkoop en hebben daarom een groot deel van het internationaal vervoer overgenomen. Vaak zijn die ogenschijnlijk buitenlandse vrachtwagens eigendom van een Nederlandse transporteur. Want als je goed kijkt, hangt er achter die truck met Oost-Europees kenteken vaak een Nederlandse oplegger. Edwin Atema van FNV Bondgenoten. Wat we vanuit Nederland hebben gezien, dat een boel uh, Nederlandse transporteurs feitelijk uh, daar alleen actief werden om de loonkosten te drukken. Hoe dan? Um, er werd een pasbus opgericht met 100 man personeel... die kwamen feitelijk hier te werken, tegen pasvoorwaarden. Dat leidt, volgens de bonden, tot oneerlijke concurrentie. Nederlandse chauffeurs worden ontslagen... en ingeruild voor veel goedkopere Oost-Europese chauffeurs. De slimme praktijken van de transportondernemingen... hebben zich alleen maar uitgebreid. He, het Nederlandse transportbedrijf heeft een, uh, een vestiging in, uh, wat in Praag... Uh, wat daar 100 vrachtwagens heeft en hier gewoon uh, werkt.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 Waar gaan wij nu heen? Uh, wij hebben nu een afspraak in uh, Emmen uh, bij een chauffeur thuis. Uh, die rijdt bij een uh, nou, wel klein transportbedrijfje met zo'n 30 vrachtwagens. Daar hebben ze uh, Slowakse chauffeurs uh, sinds kort. En er is nu uh, voor zes Nederlandse chauffeurs uh, ontslag aangevraagd. En we gaan vandaag even de boer op om te kijken hoe dat, uh, hoe dat allemaal zit. Hoe we, daar, hoe we dat moeten duiden. Het vermoedelijk bestaat hier dat er uh, in uh, Tsjechië en Slowakije in beide landen uh, gewoon postbusbedrijven zijn waar feitelijk niks gebeurt en de mensen, die, die buitenlandse chauffeurs, die rijden hier op Nederlandse vrachtwagens. Daar is in het begin al helemaal niks mis mee, maar in dit geval, hebben we het vermoeden, horen van de chauffeurs, dat ze maar 500 euro in de maand verdienen. En, dat kan natuurlijk niet. Het is gewoon de nieuwe VOC mentaliteit. We richten ergens een brievenbus heen, zetten het naar mensen op de loonlijst en die halen we hier naartoe met het vliegtuig of met een bestelbusje. En hier doen ze exact hetzelfde werk als de Nederlandse chauffeurs alleen ze verdienen. Nou, in dit geval denk ik een kwart van wat de Nederlanders verdienen.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 Maar we kunnen wel even uitstappen We kunnen wel even kijken. Een ander fenomeen waarbij de goedkope Oost-Europeaanse chauffeur is betrokken... is het zogenaamde omkoppelen. De vracht die wordt geladen bijvoorbeeld... Eh, ik doe maar even een voorbeeld. We staan hier nu bij de ESO. Eh, er moeten vracht eh, gevaarlijke stoffen geladen worden. Die valt onder het ADR. Eh, dat is de eh, gevaarlijke stoffenwetregeling. Eh,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 tankwagen, of je, wat, wat je ook maar kan bedenken. En waarom gebeurt dat dan? Nou, dat heeft dat te maken met, met het kostenplaatje van, van de chauffeur. Wel werken, maar geen geld krijgen. Het overkomt de vrachtwagenchauffeurs die werken voor Eurocargo in Emmer Emmerkompaskum. Tientallen truckers uit Nederland, Duitsland en Polen zijn slachtoffer geworden... van de praktijken van de eigenaar Jan Ab. De vakbonden hebben namens de chauffeurs inmiddels beslag laten leggen... op alle bankrekeningen van Eurocargo en de opdrachtgevers. Een fragment uit een Vandaag van 21 juni 2010. Met Edwin Atema van FNV Bondgenoten gaan we opnieuw bij het bedrijf langs... om te kijken hoe het ervoor staat. Uh, nou we staan hier bij uh, het bedrijf Eurocargo en Emma Kompaskum...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 Eurocargo Eurocargo is inmiddels ter ziele. De chauffeurs hebben hun achterstallig loon nog steeds niet ontvangen. Kijk, dan zeggen ze wel, die mensen die zijn goedkoper. Nou ja, die mensen die, die, die verdienen hier dus meer dan daar. Luke Koenders van chauffeurstoekomst.nl Alleen je zou kunnen vragen, de eisen waaraan wij moeten voldoen en waar hun aan moeten voldoen, of die ook gelijkwaardig zijn. En ook dat is het verhaal. Kijk, ik rij met een tankauto. We hebben brandweertrainingen gehad, we hebben slipcursussen gehad. Wij moeten een veiligheidsding hier en een filmpje daar en zo. zo, zo. ADR-diploma's, chauffeurs-diploma's. Nou, die mensen die komen daaruit, weet ik veel waar vandaan.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 De, onze eigen grote Nederlandse transportbedrijven... die kennen natuurlijk de binnenlandse markt hier bijzonder. En die sturen nu hun vrachtwagens van Oost-Europa hier naar Nederland... Daar gaan die binnenlandse vervoer verrichten... met zeer, zeer goedkope chauffeurs op de auto. Klaas de Waart van de transportondernemers. Hij doelt hier op het fenomeen van de zogeheten cabotage... Als een buitenlandse vrachtwagen na een internationale rit... in Nederland zijn vrachtje heeft afgeleverd... mag hij hier nog drie ritjes rijden. En dan moet hij weer de grens over. Die regel wordt veelvuldig overtreden in Nederland, zeggen de vakbonden. En dat bedreigt de toekomst van de Nederlandse vrachtwagenchauffeur... op de binnenlandse markt. Want Polen zijn meer dan de helft goedkoper dan de Nederlanders. De doodsteek voor de Nederlandse vrachtwagenchauffeur wordt er geroepen. Maar hoezo dan? Want volgens de laatste cijfers van het CBS is het cabotagevervoer maar 1% van het totale binnenlandse vervoer. Edwin Atema van de FNV. Ja, dat is 1% volgens de cijfers van nu. Enkel wij zien dat deregulering toetreders tot de markt aantrekt. Wat doet de tarief onder druk komen te staan? Dat is nu aan de orde van de dag. We krijgen een onnatuurlijke cabotage. Wat betekent dat? Nou, dat, dat gewoon een bedrijf wordt ingericht om met een buitenlandse kentekend voertuig in Nederland uh, de supermarkten te bevoorraden om de loonkosten te drukken, dat is de realiteit. Dat zei Edwin Atema in onze uitzending van 2011. En hij kreeg gelijk. In een uitzending van Zembla van oktober vorig jaar wordt dat duidelijk. En ook de FNV vond steeds meer voorbeelden. Bedrijven als Leemans die regeren de in van vrachtjes van ik geloof van 10 kilometer met vrachtwagen uit-Estland. Er is een lid van ons die belt erover. Onze cameraman die gaat er naartoe, die legt dat vast. Uh, bij een aantal andere bedrijven hebben we gewoon directies onder ede gehoord. Uh, buitenlandse chauffeurs gesproken, die gewoon de bewijzen uh, op tafel leggen. Dus ja, zo eenvoudig kan het zijn. Ik beweer dat cabotage in Nederland marginaal is. Alexander Sackers, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland in onze vorige uitzending. Maar inmiddels is die van mening veranderd. We hebben wel uh, in de vereniging een stevige discussie achter de rug. Mm -hmm. We hebben geconstateerd in uh, de discussies met leden in, uh, in onze sector. dat er in Europa geen sprake is van een gelijk speelveld. Uh, er zijn grote verschillen tussen landen in de kosten. waardoor uh, de cabotage verantwoord, vrijgegeven kan worden. Dus wat hebben we gedaan? We hebben ons standpunt bijgesteld en gezegd... wij kiezen ervoor om die cabotage om die zo te laten zoals die nu is... en we dringen aan op een handhaving van de bestaande regelgeving. Dus, dus ja, daar hebben we ons standpunt moeten bijstellen. Was het zo dat u, zeg maar in eerdere instantie stond achter het standpunt van de grotere leden... en dat u nu gekozen heeft voor de kleinere leden? Uh, als je nu van je leden hoort uh, dat er zulke grote verschillen zijn... Maar dat wist uh, u toch al? Nou, dit is In de afgelopen paar jaar is het heel snel uh, is het veranderd... en met name de uh, steeds op grotere schaal inzet van uh, buitenlandse chauffeurs. Ja, dat was twee jaar geleden nog niet het geval? Uh, een stuk minder. En aan de andere kant is en was het natuurlijk zo... dat de eigen rijder met ledenogen zag gebeuren... en zelf in een steeds moeizamer concurrentiepositie kwam te zitten. Ja, dan kun je niet anders dan zeggen... voor uh, de time being moeten we dan ook als Nederlandse sector... maar wat voorzichtiger worden en onze eigen ondernemers ondersteunen. En dat is, ja, noem het maar protectionisme. Een draai van 180 graden. Het gaat zelfs zo ver dat TLN en FNV vorige maand een gezamenlijke petitie hebben uitgebracht. voor een aanpak van de misstanden in de transportsector. Edwin Atema van de FNV. Nou, daarmee erkennen gelukkig de werkgevers dat er inderdaad een heleboel misstanden zijn. die vooral moeten worden aangepakt om de sector gezond te houden. Nou ja, dat is toch mooi. Het is, het is toch mooi dat op een gegeven moment werknemersvereniging... en werkgeversvereniging het ook eens op bepaalde dingen met elkaar eens zijn. Maar goed, ook daar weer, de woorden zijn mooi. Maar in de praktijk uh, moeten, we, moeten we nog zien wat dat echt voor gevolgen heeft... binnen de bedrijven natuurlijk. Dat wordt nog een hele kluif. Maar ondertussen gaat in Europa de ontwikkeling een heel andere kant uit... In juni vorig jaar komt de Europese Commissie met voorstellen... om de cabotage nog verder vrij te geven. Daardoor zouden buitenlandse bedrijven meer mogelijkheden krijgen... om hier vracht te vervoeren. Minister Schulz van Verkeer laat onderzoeken wat de gevolgen zijn... voor het verder vrijgeven van cabotage. Begin dit jaar kwamen de conclusies en die zijn alarmerend. Atema vat ze samen. Dat verhuiming van de cabotagereels slecht is voor Nederlandse vervoerders... Dat de milieueffecten klein, dan wil niet heel zijn. Ja, en dat de toename van cabotage ten koste gaat van Nederlandse arbeidsplaatsen. Met de huidige cabotageregels schijnt het volume te kunnen zijn... als je daar een mooie rekenmethode op loslaat, 15% van het binnenlands vervoer. 15%? 15%. Maar met de nieuwe eventuele regels kan dat zo tot 30% gaan. En dat heeft als gevolg... Nou, sociale dumping, en dat gaat ten koste van Nederlandse arbeidsplaatsen en de Nederlandse staatskas. Natuurlijk, premies, alles gaat aan het buitenland. Daarop besluit de minister op 27 februari dat Nederland zich binnen Europa gaat verzetten tegen het verder vrijgeven van de cabotage. Dat is een goede uitkomst van onze nationale strijd tegen verdere liberaliseringen, omkrijgen van die minister. En die beslissing van de minister is ook in lijn met de afspraken van het sociaal akkoord dat donderdag bekend werd. Dat was Bulgaar. Ja, Dit is ook een Poolse wagen. Dat is ook een Poolse wagen. Dat is dat is nee, dat is een Romeinse. Romein. Ja, zullen we hier even kijken? Ja. Die staan keurig bij elkaar en ja. die heb je er gelijk ja. twee. Ja. Oké, okay, ga ik dan? We zijn al bij wakker, is goed. Zet ik hem even een beetje uit het zicht vandaan? En Agneska die gaat nu naar de Poolse vrachtwagenchauffeurs. Oud-vrachtwagenchauffeur Theo Nuiten en Tolk Agneska van den Bogaart.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 Hij uh, slaapt wel in de auto. Hij wacht in de auto voor opdrachten. Hij kookt in de auto. Ik zag pannetje daar en uh, keukentje staan. En uh, ze slapen in de auto. Eigenlijk alles, alles gebeurt in de auto. En hij uh, heeft de, de diëten per dag. Hè? Dat is zo'n 40 euro per dag. Maar ze die met de basis is uh, 400 euro. De cabotage is uh, helemaal... Uh,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 In Nederland controleren twee instanties. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport... en het Korps Landelijke Politiediensten, de KLPD. Per jaar worden door de KLPD zo'n 10.000 auto's gecontroleerd. Een schijntje vergeleken bij de hoeveelheid vrachtwagens... die er in Nederland rondrijden. We lopen een dagje mee met Martin Bessen... van de unit Transport en Milieucontroles. Jullie controleren op techniek, op rij rustzijde. Vergunningen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 En, gebeurt... en daarom zeggen we, en dat doen we aan de hand van, uh, van CMR vrachtbrieven. En uh, op die CMR-vrachtbrieven staan hun ritten allemaal geschreven, maar die kunnen zo ze zelf schrijven. Nou, dan kunnen ze toch opzetten wat ze willen. Ja. Dan zeggen ze rotterdam amsterdam nee, dan zeggen ze niet Rotterdam dan zeggen ze Antwerpen Amsterdam. Dat gebeurt. Weet ik niet. Dat, dat, dat weten we niet. Controle op cabotageovertredingen is dus niet of nauwelijks mogelijk. Het kan ook niet, want. Wat blijkt, er staan helemaal geen sancties op overtreding. Want het is niet verboden volgens de Nederlandse wet. Dat zei de woordvoerder van de inspectie Leefomgeving en Transport, Chantal Bijkerk, in onze vorige uitzending. Op dit moment uh, is cabotagevervoer uh, geen speerpunt in ons toezicht. En dat heeft onder meer mee te maken dat uh, de Europese richtlijnen met betrekking tot cabotagevervoer uh, nog niet zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Uh, waardoor wij en ook het KOPD op dit moment uh, nog niet strafrechtelijk kunnen optreden. En het ministerie liet ons weten... Er wordt nu gewerkt aan de implementatie van de wegvervoerverordeningen, zodat in 2012 cabotage ook in Nederland strafbaar is. Maar dat is niet gebeurd... Deze week liet het ministerie ons per mail weten... De verwachting is dat de wijziging van de wet wegvervoergoederen... ter uitvoering van de EU-verordening over cabotage... nog voor de zomer in werking treedt. Als de wet in werking is getreden, is sanctionering mogelijk. Hoe die sanctionering zal gaan, is onduidelijk. Want de controlerende inspecties hebben te maken met grote bezuinigingen... Dat zeggen zowel Atema van de vakbond als zakkers van de werkgevers. De inspectiediensten zijn dusdanig uitgekleed, uh, naar onze ogen, dat het geen waakhonden meer zijn, maar schoothonden. Nu is echt een norm in de sector. Iedereen rijdt rood. Je bent gek als je het niet doet, want ze staan toch niet te flitsen. Hm. Nou, daarmee gaat een sector gewoon vanuit zijn galopniezen. Het enige wat ik daarvan kan zeggen is dat ik teleurgesteld ben over het feit dat dit kabinet zelfs een voornemen had, hoop ik... om de inspectie leefbaarheid en Transport... ook een bezuiniging van 2 à 4 miljoen op jaarbasis op te leggen. Er wordt veel te weinig gecontroleerd. En ik vind, dan moet je een inspectie niet laten bezuinigen. Die moet je sterker en effectiever maken. En daar willen we met de minister dus over praten. Terug naar Brussel, waar afgelopen donderdag... Klaas de Waard, van de kleine wegvervoerders... zijn solidariteit betuigde bij de demonstrerende binnenschippers. Wat vindt hij van het verzet van de minister... tegen verdere versoepeling van de cabotage? Ik, ik vind het prachtig, maar we hebben er niets aan. Want? Want ik roep al drie jaar dat ze de kapotage-regelgeving, die in alle andere Europese landen van de EU opgenomen is... in de wet en regelgeving... ja. Echter, wij hebben dat nog steeds niet gedaan in de wet Goederenvervoer over de weg. Zodoende kunnen we nog steeds niet controleren. En als we dus constateren dat iemand de cabotageregelgeving overtreedt... dan kunnen we hooguit zeggen, voei, er staat nog geen boete, er staat helemaal niks op. Ja. Dus er zijn de feiten, het blij gemaakt met een dode mus. Want vroeger hadden we van de controlerende instanties 300 wegcontroleurs via de ILT. Dat is gebracht, teruggebracht naar 20... Nou, en die kunnen natuurlijk al die cabotage die zich afspeelt binnen Nederland niet controleren. Dus al zouden ze het handhaven, moeten ze het eerst maar eens in de wet opnemen... waar ze drie jaar mee te laat zijn. En de tweede als steelt, de staat dan staat is het toch een dode mens. dat kunnen we niet controleren. Want wat hebben we daar? Is er dan niets positiefs veranderd sinds de uitzending van twee jaar geleden? Nee, het is alleen nog maar erger geworden. Wij worden al gezien binnen Europa als een vrijstaat. Wij controleren niet. En wij gaan failliet. Ja. Nou, en daar protesteren we nu tegen. Heel veel succes verder. Dankjewel. Nou, hopelijk zet u dit een beetje aan het denken... als u op de snelweg bent en die uh, vrachtwagens om u heen ziet... Wie zou er eigenlijk achter het stuur zitten? In het sociaal akkoord dat uh, deze week werd gesloten... staat een paragraaf over de transportsector. Daarin wordt gepleit voor het aanpakken van schijnconstructies... en voor een betere samenwerking tussen de nationale politie... en de inspectiediensten van andere ministeries. Over de cabotageregeling uh, staat uh, overigens met geen woord iets. Uit antwoorden van het ministerie die we gisteren kregen blijkt dat er nog geen sanctie staat op overtreding van de Nou, Misschien iets voor het volgende sociaal akkoord dat het kabinet Rutte sluit. U hoorde een reportage van Gerard Leenders en Kees van der Bos... en de techniek was in handen van Alfred Koster. Als u de reportage terug wilt horen, ga dan naar www.vpro.nl. Waar u ook vriend van Argos kunt worden op Facebook... of Argos kunt volgen op Twitter. Archos. Radio Onyo. Afgelopen zaterdag, precies een week geleden... publiceerde Trouw de eerste Nederlandse resultaten... van wat je wel een journalistieke Tour de Force mag noemen. Sinds vorig jaar werken bijna 90 journalisten uit 46 landen samen... om de zogenaamde offshore leaks te doorgronden. Het gaat om een database met informatie over hoe bedrijven, banken... oud-dictators, playboys en andere particulieren... geld hebben weggesluist via grensoverschrijdende financiële constructies. Dat allemaal met het doel om zo weinig mogelijk belasting te betalen. De database viel per ongeluk in handen van het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten in Washington. En lid van dat consortium is Joop Bauma, onderzoeksjournalist bij Trouw. Welkom Joop. Dank u wel. Je bent hier uh, veel vaker geweest, maar dan ging het over milieu of gezondheidszorg, over de tabaksindustrie. Uh, hoe ben je in de wereld van de belastingparadijzen terechtgekomen eigenlijk? Ja, dat is niet mijn expertise inderdaad. Het is eigenlijk uh, toeval. Ik ben al jaren 15 lid van die organisatie in Washington... van onderzoeksjournalisten. En uh, Nicky Hager, die ik uh, goed ken, al heel lang ken... een, een onderzoeksjournalist uit Nieuw-Zeeland... die mailde mij en zei, we zijn bezig met dit project... Wij, wij, wij waren er als trouw toen nog niet bij betrokken dus. We zijn bezig met dit project en ik kom Nederlandse namen... Nederlandse adressen tegen. Wil jij, Kan ik maar jou een lijstje opsturen en wil je er eens naar kijken? En kijken of er uh, mensen of namen bij staan... die interessant zouden zijn voor, uh, voor jullie. Toen kwam je op de namen van ongeveer de hele oud-directie van de ING-bank... Toen, de, de, de eerste naam die er op die lijst stond... en toch, ik geloof dat ik toen ook ongeveer ging staan achter mijn bureau... toen ik dat lijstje zag, uh, was Alexander Inhoekant. Toen dacht je, ja, beet! Ik denk, nou, dat dikke bonussen wegzetten en, uh, en dat soort zaken. Dat viel tegen? En dat viel tegen. Uh, en dat is het, meteen ook het grote probleem met deze documenten. Het is natuurlijk, uh, je krijgt bepaalde, je krijgt maar hele selectieve informatie. En of er nou echt sprake is van uh, laakbaar handelen of het overtreden van wetten of moreel laakbaar handelen, dat moet je eigenlijk nog zien vast te stellen. Ik wou het straks hier even met je over ja. hebben aan de hand van Alexander rino van hoe moeilijk dat werk is wat je hebt aangehaald. Maar eerst even, hoeveel mensen werken er bij Trouw nu aan Offshore Leaks? We werken nu met ons drieën aan het, aan het onderwerp, Martijn Roesing en Han Koch en ik. Drie uh, collega's, we zijn met z'n drie uh, ermee bezig. En kan trouwens zich dat veroorloven? Een armlastig lastig kantje. Ja. Nou ja, die mensen die moeten vrijgesteld worden. Die zijn, die zijn daarvoor, wij zijn er dus alle drie voor vrijgesteld om dat te doen. En, uh, kijk, aan de andere kant is het toch ook wel een heel interessant project... waar mogelijk toch interessante verhalen uit zouden kunnen komen. En dan zeggen we van, ja, uh, dat moeten we doen. En dus dan, maak je die maak, maar, ja, dan worden de mensen voor vrijgemaakt. Je de hoofdredacteur geeft jullie drie man de ruimte daarvoor. Ja, die staat er volledig, uh, volledig af. Zijn de verwachtingen zo hoog gespannen bij trouw... dat er echt iets heel groots uit gaat komen? Nou... De verwachtingen zijn met name buitentrouwen heel hoog gespannen, moet ik zeggen. Het is, kijk, de indruk bestaat inderdaad dat dat een lijst is met een grote namen... van uh, notoren belastingontduikers die allerlei strafbare feiten hebben gepleegd. Nou, eerlijk gezegd, die hebben we niet gevonden. Uh, Nederland is natuurlijk ook niet uh, vergelijkbaar met bijvoorbeeld... het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten of Indonesië... waar heel veel uh, zaken Want wie gebeuren. zijn tegen de lamp gelopen, gelopen om maar een paar beroemde voorbeelden te noemen? Nou ja, er zijn in, in, in, de, in de, de familieleden van Marcos, Filipijnen, en dergelijke... In, in, Indonesië, hele rijke zaken, mensen die ook met corruptie in verband worden gebracht. Hebben nu. Daar zijn de gegevens over bloot naar boven gekomen. Uh, maar kijk, als je naar de, kijkt naar het Nederlandse lijstje, dat is ongeveer 20 bedrijven en 20 namen. En de, die namen dat zijn geen hote methode, dat zijn gewoon mensen die op een of andere manier allerlei constructies hebben... en vaak veel geld hebben. En daar zijn wij nu mee bezig. En dat is een heel langdurig en intensief proces om te kijken van... is dit nou werkelijk... Uh, zou er sprake kunnen zijn van laakbaar handelen... of is dit uh, verklaarbaar? En ik ben bijvoorbeeld een hele week bezig geweest nu met een casus... die interessant leek, buitengewoon interessant leek... waarvan ik nu zeg van nou, dat zijn vijf dagen voor niks uh, ploeteren... want uh, ik heb nu met de betrokkenen gesproken en ben eigenlijk tot slot gekomen dat hier op dit moment nog geen verhaal in zit... Ja. Dat was bij Alexander Rino-Kan ook een beetje, ja. om, om, om het even te schetsen van... jullie hebben lijsten gevonden van een trustkantoor... dat weer iets met ING te maken had op een eiland bij Maleisië. Ja. Uh, daar stonden oude, of namen van oud-directieleden, leden van de Raad van Bestuur op. Ja. Uh, jullie hebben vervolgens hoor en wederhoor gepleegd. Alexander Rino-Kan zei... Ik weet helemaal niet hoe ik op die lijst ben terechtgekomen. Mij heeft niemand iets gevraagd. En ING zelf zei van... wij doen niet aan zwart bankieren, heren van trouw. Ja, dan, dan lijk je een kanar in handen te hebben. Nou, dat laatste, dat is niet helemaal zo. Uh, uh, uh, in de eerste plaats inderdaad de namen van vrijwel alle leden van de Raad van Bestuur stonden erop. Uh, die kwamen we tegen, als, als, uh, bij die offshore constructies. En, en dan ga je zoeken naar een verklaring. En het is duidelijk dat ING, en in mindere mate ook ABN AMRO in grote mate betrokken zijn geweest, of misschien nog wel zijn... dat kunnen we niet vaststellen, bij het opzetten van allerlei offshore constructies. En nogmaals, dat hoeven geen. Uh, of constructies zijn, trustkantoren op de maagde eilanden Die met, met, met, met, met, met een soort stroommannen werken. Die daarin het bestuur vormen of de directie vormen van dat soort vennootschappen. Maar waarin grote sommen geld worden weggezet. Of soms ook gewoon echt uh, activiteiten worden ondernomen bedrijfsmatige activiteiten. Maar doorgaans zijn het slapende, een uh, soort brievenbusfirma's. die uh, daar worden opgezet om het te profiteren van het belastingregime in, dat, uh, in, die, in die gebieden. Nou, van, van, uh, ING had wat dat betreft een, een, een, een verklaring die ongeveer wel overeenkwam met wat wij ook uit die documenten zo langzamerhand wel het idee hadden gekregen. Ze hebben een kantoor ooit mogen openen in 1995 op dat eiland bij Maleisië. En daarvoor eiste die, dat trustkantoor dat ze de gegevens van alle, van alle bestuurders uh, daar permanent aanwezig moesten zijn. En dat verklaart ook waarom een hele lange periode werd afgedekt met namen van, uh, van bestuurders die we tegenkwamen. Uh, maar nogmaals... En hadden jullie dat wel moeten, moeten publiceren? Want jullie, ik ja. heb het nog eens gisteren gekeken. Jullie hebben dat heel netjes gedaan. Hoor en wederhoor. En alleen, ja, er blijft toch altijd iets hangen. Waar rook is, is vuur. Absoluut. Dus die naam die nooit kan, is wel gaan circuleren maar door jullie. Maar ik denk dat er ook wat, uh, niet helemaal ten onrechte wat rook is. Want deze banken hebben in die, uh, sinds, negen, nou ja, sinds de jaren tachtig heel intensief meegewerkt... aan het opzetten van dit soort constructies. En dan kom je dus aan de vraag van ja, het mag misschien legaal allemaal wel redelijk in orde zijn, maar is het, mo is, is het moreel ook in orde? Is het ethisch allemaal in, in de haak? En met name bijvoorbeeld ING Bank, maar ook ABN AMRO, op, als je een website uh, bekijkt, dan zie je daar grote verhalen over allerlei VN-verdragen tegen corruptie die worden, worden getekend uh, waar ze achter staan. En ze zijn naar buiten toe, buitengewoon gewoon duurzaam en, en uh, in alle opzichten in, bedrijfs, uh, in hun bedrijfsvoering. Maar uh, uh, ze hebben wel volop meegewerkt aan dat soort constructies, die hebben ze. Inmiddels uh, zeggen ze: van we hebben die bedrijf afgestoten en we doen dat nu niet meer. En we geven geen belastingadviezen meer. Maar uh, ja, we voor... hebben het nooit gedaan. En bovendien zijn we er een paar jaar geleden mee opgehouden. Ja, ja precies. En dat zegt de Baksinstie ook altijd. Hè? Ja, die, al die documenten uit het verleden. Ja, wij hebben we zijn nu een hele andere bedrijfstak. Maar daarmee mm. heb ik het verleden nog niet uitgewist. Om je werk nog iets moeilijker te maken. Ik wil niet de Cassandra uithangen. Maar ik, ik heb er zelf ook wel eens mee te maken gehad. En dan wist ik van een chemisch bedrijf in Amsterdam precies hoe laat het geld naar Zwitserland en vervolgens weer naar. Naar Liechtenstein en, en uiteindelijk heb ik op mijn kop gekregen van de Belastingdienst, want die zei: Oh, maar dat wisten we allemaal. U loopt ja. ons voor de voeten. Dit was helemaal niet illegaal. Dit was een deal met ons. Ja, maar ja, dat... Hoe vaak denk jij dat te gaan meemaken? Nou ja. Dat, zijn dus die, dat is het moeilijke bij dit soort financiële onderzoek. Uh, dat je uiteindelijk toch, uh, toch op dat soort constructies, ik weet dat die bestaan en dat je daardoor op, opstuit. Kijk, Belastingdienst, met name staatssecretaris Wekers, was de eerste om te roepen dat wij al die documenten maar even bij hem moesten inleveren. Wat we niet zullen doen. Uh, maar als je nu de Belastingdienst belt en zegt van ja, ik heb bepaalde informatie. Kunt u mij, kunt u mij zeggen of deze persoon zijn uh, activiteiten in de buitenlandse maatschappij heeft opgegeven bij de belasting? Dan zullen ze de deur ook dichtgooien en zeggen van. Uh, ja, wij zeggen niks over belastingplichtigen, daar kunnen we niks over zeggen. Dus het is een heel ingewikkelde uh, uh, en een complex uh, onderzoek. En daarom duurt het ook vrij lang. En wij hebben zelf gezegd bij trouw: van, we gaan er de tijd ook voor nemen. We gaan niet onverhoeds allerlei dingen in de krant zetten waarvan we later moeten zeggen: van dat hadden we toch wat anders moeten formuleren. En gaan er gaat een heel omzichtig mee om. Ja. Uh, Onderzoeksjournalisten uh, staan een beetje bekend, Joop, als uh, Einzelganger, Lone Wolves. Uh, niet mensen die ontzettend goed in teamwork zijn. J jullie werken nu met uh, The Guardian, Le Monde, de Zuid-Duitse Zeitung samen. Gaat dat een beetje? Want het zijn wel hele grote media vergeleken met Joop van Trouw. Ja, absoluut. <laughs> het... Uh... Het, het, het, dat gaat heel goed. We hebben. Kijk, als wij op, op informatie starten die interessant zou kunnen zijn voor onze collega's in Nieuw-Zeeland of Indonesië of Duitsland, dan wisselen we dat uit en zij doen dat met ons. En we hebben via een besloten e-mailsysteem hebben wij voortdurend contact met elkaar en ook uh, dingen uitgewisseld en doorgegeven. Het werkt als een geoliede machine. Je hebt allemaal hetzelfde belang. Je weet wanneer er de publicaties beginnen. En dus uh, ja, werk je heel eindrachtig samen en, en hou je aan de afspraken en de regels en heel voorzichtig met data uitwisselen en dergelijke. Dus uh, het, is een, uh, het werkt als een trein. Het loopt als een trein op zich. Ja, er zou eigenlijk veel meer moeten gebeuren. In, uh, Samenwerken? Ja, gek. En dat, is, dat, is, dat, is, dat is het mooie van de die organisatie in Washington. Uh, in, in elk land wordt het, uh, wordt het wiel opnieuw uitgevonden. En het zou mooi zijn als je dat uh, wat meer uh, samen met elkaar kunt doen. Ik wens je veel sterkte met het niet makkelijke werk. Dankjewel. Joop Bouma. Dit was Argos... Volgende week zijn we er weer. En straks krijgt u tros in bedrijf... met onder meer CMV-voorzitter Jaap Smit over het sociaal akkoord. Misschien geeft hij een kijkje in de keuken.